5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Beurzen wereldwijd weer diep in het rood. Nog veel vragen over Grieks steunpakket en politie pakt ambulancekleven aan. De beurzen staan wereldwijd op verlies. Sinds de opening van Wall Street anderhalf uur geleden koerst de Dow Jones Index ruim 3% lager. En ook in Europa staan de beurzen kort voor sluiting in de min. Zo staat de AEX op een verlies van zo'n 3%. De Franse banken zijn volgens analisten de nieuwe zorgenkinderen op de beurs. Zij hebben veel geld in Italië en Griekenland uitstaan. Gisteren leek de negatieve stemming van de afgelopen tijd op de beurzen nog om te slaan. Toen stegen de koersen sterk na het besluit van de Fed om de rente de komende twee jaar laag te houden. Er zijn nog veel onduidelijkheden over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Ambtenaren gaven de Tweede Kamer vandaag uitleg over de maatregelen... waarover de eurolanden het vorige maand eens werden. Topambtenaar Veilbrief van het ministerie van Financiën zei... dat de omvang van het financiële risico voor Nederland nog onbekend is... en dat er nog veel afspraken moeten worden uitgewerkt. Het gaat dan onder meer over de manier waarop de banken en verzekeraars... bij de steun worden betrokken en over de bijdrage van het IMF. Als de rellen in Engeland verergeren mag de politie het waterkanon inzetten. Premier Cameron zegt dat hij alle opties wil openhouden om een sfeer van angst in de straten tegen te gaan, inclusief de inzet van het omstreden waterkanon. In Engeland is het nog nooit gebruikt, in Noord-Ierland wel. Volgens Cameron heeft de inzet van duizenden extra agenten in Londen gewerkt. In de hoofdstad was het vannacht rustiger dan de afgelopen dagen. Wel waren de ongeregeldheden in andere steden heviger. Vooral in Manchester en omgeving werd geplunderd en brandgesticht. De politie Midden- en West-Brabant gaat harder optreden tegen ambulanceklevers. Dat zijn automobilisten die vlak achter een zieke auto met zwaailicht rijden... om te profiteren van de voorrang die ambulances hebben. Ze veroorzaken daardoor gevaar voor het verkeer. De Brabantse politie krijgt steeds meer meldingen over ambulanceklevers... en heeft nu afspraken gemaakt met de hulpdiensten. Zodra mensen in de ambulance een klever opmerken... bellen ze de politie en die zet hem dan aan de kant. In het uiterste geval moeten ambulanceklevers hun rijbewijs inleveren. De Taliban-strijders die verantwoordelijk waren voor het neerhalen van een Amerikaanse Chinook-helikopter in Afghanistan zijn gedood. Dat is gebeurd bij een luchtaanval maandagochtend vroeg. Dat zei een Amerikaanse legercommandant op een persconferentie. De aanval was gericht tegen twee Taliban-strijders die na de aanslag met een granaat op de Chinook op de vlucht waren geslagen. In de helikopter zaten 38 Amerikaanse en Afghaanse militairen... onder wie een groot aantal Navy SEALs, een Amerikaanse elite-eenheid... die speciale commando-operaties uitvoert. Alle inzittenden van de helikopter kwamen om. Duitsland en Zwitserland zijn het eens geworden over de aanpak van Duitse banktegoeden in Zwitserland. Duitsers hebben naar schatting meer dan 140 miljard euro buiten het zicht van de belasting op Zwitserse banken staan. Het akkoord maakt het mogelijk daarover belasting te heffen. De twee landen zijn het ook eens geworden over een zogenoemde inkeerregeling. Die houdt in dat spaarders eenmalig hun een vergoeding betalen als ze hun banktegoed opgeven. Vorig jaar sloot Nederland een vergelijkbaar verdrag met de Zwitsers. In Kerkrade zijn een Duitser en een Nederlander op heterdaad betrapt bij een grote drugsdeal. De nationale recherche was getipt door de Duitse politie en vereidelde de verkoop van 250.000 ecstasypillen vanochtend op de parkeerplaats van een tuincentrum. De pillen zijn in beslag genomen. De twee betrokkenen, een man van 42 uit Faals en een 45-jarige Duitser, zijn opgepakt. Ze worden overgedragen aan de Duitse autoriteiten. Een jongetje van acht is gisteravond in IJmuiden van de Noordpier in zee gewaaid. Hij kon zich vastgrijpen aan een trapje, waardoor hij niet helemaal in het water lag. De reddingsbrigade was er snel bij en kon de jongen uit het water halen. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, maar behalve een lichte onderkoeling bleek hij ongedeerd. Hij was van de vier meter hoge pier gewaaid door een windvlaag met kracht zeven. Een man die was aangehouden op verdenking van brandstichting in Leusden is vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij niets te maken met de reeks branden in huizen met een rietkap. Surveillerende agenten hielden de man dit weekend aan omdat hij na brand rook en zijn handen zwart waren. Op dat moment was er nergens in Leusden brand, maar de politie vermoedde dat hij een poging tot brandstichting had gedaan. Gebleken is nu dat de lucht uit de kleding en zijn zwarte handen te maken hebben met zijn hobby, het sleutelen aan motoren. Het weer steeds meer bewolking. En in de loop van de avond vooral in het midden en noorden van het land af en toe regen. En er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen bewolkt met in het noorden wat regen. En later overal buien. En het wordt dan 19 tot 22 graden. ANWB, verkeersinformatie, 44 kilometer files in Nederland, meest dagelijkse, maar de werkzaamheden op de A20 richting Gouda tussen Knoopend Kleinpolderplein en Brexitplein, Klein zorgen voor de meest opvallende files, zo op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet bij Knoopend Benelux, 5 kilometer, de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knoopend Kleinpolderplein 2, op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat tussen Schiedam Noord en Knoopend Kleinpolderplein 4 kilometer door die werkzaamheden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, de andere kant op... tussen Spaanse Polder en Knoop het Ketelplein. Daar staat 3 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is bij Knoop het Hattembroek de verbindingsweg dicht. Tussen Zwolle-Zuiter het Hattembroek staat een file van 2 kilometer. Als laatste nog even terug naar Rotterdam op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet 8 kilometer file. Het NOS Radio in Jounaal. Lucela Carrasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. De opleving van de beurzen gisteren was voorzichtig... en duurde waarschijnlijk ook maar kort. Een groen pijltje was het gisterenmiddag. Na half zes meer als de AIX is gesloten. De Britse politie is ook vandaag op volle sterkte in Londen aanwezig. Premier Cameron zei dat ze alle middelen krijgen die ze nodig hebben. Whatever resources the police need, they will get. Whatever tactics the police feel they need to employ, they will have legal backing to do so. What we will do, whatever is necessary, to restore law and order onto our streets. We zullen alles doen wat we kunnen om de rust te herstellen op straat... en de politie zal gesteund worden in de tactiek die ze kiest. Thijs Broeke woont in Londen en is vrijwilliger bij de politie in Londen. Gisteren heeft hij in de middag en ook in de avond gepatrouilleerd door de straten. Goedemiddag, meneer Broeke. Goedemiddag. Waar bent u ingezet? In welk gebied? Um, in het centrum. Uh, ik weet niet of u Londen kent... maar dat is Oxford uh, Street, het uh, de winkelcentrum, zeg maar. En heeft u daar nog iets meegemaakt gisteravond? Of was het daar bij u ook rustig? Um, het was allemaal relatief rustig. Uh, wel veel um, geruchten via Twitter en so social media natuurlijk, dus veel mensen met vragen van is het veilig, en met name winkeliers natuurlijk. Um, dus het was wel gespannen, maar we waren met veel politieagenten en collega's uh, op de straat om mensen gerust te stellen en in te grijpen als het nodig was. Um, dus... Zelf bijvoorbeeld ik, had ik met een winkeldiefstal iemand gearresteerd voor... die probeerde een aantal spullen te stelen te maken. Dat, was, ja, dat had net zo goed op een normale straat namiddag drukke winkelstraat, uh, actie kunnen zijn. Want uh, hoe gaat dat? U mag arresteren als u vrijwilliger bent bij de politie? Ja, um, hier in Londen, of in het Verenigd Koninkrijk... Um, uh, is de vrijwillige politie heeft dezelfde bevoegdheden als de gewone politie, zeg maar... Um, nu is het groot verschil dat we hier in, in, in Engeland uh, geen uh, wapens dragen, de politie. Um, dus het is iets makkelijker natuurlijk om dan als vrijwillige politie... dus zelfde hetzelfde uniform, dezelfde bevoegdheden, uh, knuppel, uh, peppersv, dat soort dingen. En kreeg u nou kritiek op straat, behalve vragen van mensen of het veilig was? Kreeg u nou kritiek van uh, de politie heeft niks gedaan? Want dat is wat wij hier veel zien en horen. Ja, dat ik, ik heb het nieuws ook zitten vol. Uh, nee, het um, tegendeel. Um, heel veel mensen die juist op je afkomen en zeggen van... goed dat jullie er zijn, um, ga zo door, uh, het zou wel druk zijn... en uh, nou, succes, dat soort van dingen. Um, als er wat kritiek was, was het meer uh, richting uh, de mensen... die de chaos creëerden en de politici. Want u woont zelf in een buurt waar het eerder deze week flink misging, in Hackney. Bent u toen gelijk de straat opgegaan? Hoe gaat dat als je vrijwilliger bent? Uh, nee, want je, je moet niet uh, paniekacties uh, ondernemen. Uh, ik ben gewoon uh, naar huis gegaan, hoewel het lastig was omdat de bussen en taxis weigerden de, de, de buurt in te gaan. Um, en, en gewoon kijken of, of mijn buren en iedereen oké okay was. En, en, en onze straat was, was verder prima. Dat was ja, iets van vijf minuutjes uh, verder uh, de, de straat op en dat was allemaal chaos. Um, maar nee, je, je, je, je blijft gewoon kalm. Je controleert uh, of, of er een oproep is. En, en rond uh, vier uur s ochtends uh, werden we allemaal opgedeeld, alle vrijwilligers, um, met een uh, uh, vraag of, of je je kon melden. Um, en dan moest ik moest natuurlijk even vrij krijgen van mijn werk, want ik werk gewoon fulltime uh, En, uh, en dat, dat was geen probleem. Ja, u werkt bij een groot beveiligingsbedrijf, dus ik neem aan dat veiligheid bij u zowel voor uw werk als, als vrijwilliger bij de politie een, een belangrijk iets is. Dat u goed om u heen kijkt in de stad. Had u ja. nu iets aanzien komen van, van dit alles wat er gebeurd is? Nee. Um, dus die grote schaal niet. Dat, dat er uh, spanning was in de buurt uh, um, Herringay, wat ze om de hoek is van Hackney, waar, waar, waar het natuurlijk allemaal begon, dat was wel duidelijk. Maar dat het zo uit de hand zou lopen, uh, nee. Wat, wat merkt u dan van die spanning de afgelopen tijd? Um, veel geruchten, met name. Dus. dus um, de winkels die eerder dichtgaan, die, die, die, nou ja, bedrijven die eerder dichtgaan. En, en vandaag is het een complete andere situatie. Omdat het gisteren natuurlijk goed is gegaan, is het veel, veel rustiger en minder gespannen. Maar, maar gisteren en maandag natuurlijk veel geruchten die eronder gaan. En, en voor het weekend merkt u toen iets van de spanning in de buurt? Uh, nee. Dus het is ook lastig uh, te duiden wat er nou onder zit? Ja, heel erg lastig. Um, en. Ik denk dat er gewoon verschillende dingen spelen. Um, dat er een probleem is met met nou ja met sommige. Uh, jongeren die, die, die denken dat het een goed idee is om te gaan uh, plunderen. Dat is wel duidelijk. Maar wat het nou is, en ik denk ook niet dat er een eenduidig, eenduidige uh, achtergrond is. Er zijn allemaal mensen, je ziet, als je het ziet ook op tv, verschillende groeperingen van de maatschappij. Dus je kunt niet zeggen, oh, het is één bepaalde groep die problemen veroorzaakt. Het tegendeel. Je hebt, andere, je hebt dezelfde gemeenschap die, die er tegen ingaan en zeggen: van ho, eventjes, dit willen we niet. Had u gedacht dat het in Londen zo uh, zou kunnen? Gebeuren? Uh, nee. En de reactie van, van, van alle bewoners hier ook... Uh, is, is heel, toch wel heel sterk. Ik bedoel, mensen die met de bezems de straat afgaan... om de boel schoon te maken. Uh, uh, gemeenschappen die bij elkaar komen... en zeggen dit kan echt niet. En, en iedereen is geschokt. Maar ook een houding van... Uh, Kijk, hier in Londen hebben we natuurlijk heel veel dingen gehad. Terroristische aanslagen in het verleden. De, uh, hier zit incidenten. Dus men, men kan wel tegen een stootje. En gisteren waren de reacties vooral negatief tegenover de politiek... en de mensen die dit allemaal veroorzaakt hebben, die rellen, die het gedaan hebben. Um, u bent vrijwilliger bij de politie, dus misschien is het een beetje moeilijk te beantwoorden. Maar vindt u dat de politie het ergens heeft laten liggen de afgelopen dagen? Um, dat is lastig voor mij te beantwoorden. Zoals ze hier in Engeland zeggen. Dus is above my pay grade. Um, dat, is dus, dat is aan de... aan de commandanten om dat... te beoordelen. Ik denk wel... en dat is mijn persoonlijke mening... dat um, er wellicht toch te weinig politie um, aanwezig was om, om snel op te roepen. Um, het probleem is natuurlijk als je een groep van 100 jongeren hier en een groep van 100 jongeren daar en overal door de stad verspreid hebt, ja, ja, om dat dan al um, te, te, te, ja, in te perken is natuurlijk lastig. En, en hier in, het, in, in Engeland hebben we toch een andere cultuur dan som, in sommige landen, zeg maar Frankrijk. Dus er worden geen waterkanonnen gebruikt of dat soort dingen. En dat gaat vandaag veranderen. Betekent dat ook voor u uh, een verandering? Als u wordt opgeroepen, mag u ook met rubberkogels gaan schieten? Nee, nee, nee. Uh, uh, de, dat zijn specialistische uh, eenheden die, die, die echt de rellen aanpakken. Uh, wij zijn er om, om uh, ervoor te zorgen dat alles al het andere goed gaat en dat we ingrijpen waar mogelijk, zo snel mogelijk. Thijs Broeke, dank voor uw verhaal vanuit Londen. Ja, graag gedaan. En dan gaan wij in Londen naar de wijk Tottenham. Daar is Jeroen de Jager, onze verslaggever, al de hele dag. Tottenham is de plek waar het afgelopen weekend allemaal begon. Jeroen, hoe ziet het daar vandaag eruit? Nou, het is de dag van het puinruimen, kan je wel zeggen. De uh, opruimactiviteiten die komen nu echt heel goed op gang. En uh, bijvoorbeeld High Road, uh, de weg waar de grootste rellen hebben plaatsgevonden. En waar je dus al die gebouwen, die daar, al die winkels die daar stonden in uh, ja, zwart geblakerd ziet staan. Ja, daar wordt, uh, daar wordt uh, het glas weggeveegd. En hier recht voor mij een gebouw dat echt helemaal in de hens is ge gegaan. Wordt helemaal afgebroken. Uh, ja, de die zijn bezig om te zorgen dat uh, over een paar dagen deze weg weer open kan. Want die is helemaal afgesloten. Dit is de A10. Die loopt dwars door to Tottenham uh, heen. Het uh, is een belangrijke weg. Die is nu dus helemaal dicht. Uh, politie staat erbij. Uh, Dranghekken, linten. Je komt er niet op. En ik had het net met Thijs Broeken over de vraag... wat zit hier toch achter dat het zo explosief is geworden allemaal? Wat hoor jij van de mensen die jij spreekt vandaag daarover? Ja, hier hoor je toch vooral het verhaal uh, dat mensen zich in de steek gelaten voelen. Dat er veel armoede is. Dat er uh, wantrouwen is tegen de politie. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen, ik probeer vandaag uh, jongerencentra te bezoeken. Um, want dat is toch de basis om die jongeren uiteindelijk iets van een toekomst te geven. Dat ze in ieder geval bijvoorbeeld in zo'n vakantietijd als deze uh, perspectief hebben. Dat ze zich niet vervelen. Er waren hier in Tottenham 13 jeugdcentra, jongerencentra acht daarvan zijn uh, afgelopen tijd gesloten. Er waren 108 jeugdwerkers. Er zijn er nog maar 20. En dat betekent dat die jongeren op straat gaan hangen. Die kunnen niks. Die hebben geen toekomst op deze manier. De werkeloosheid is enorm. Op het moment dat er een baan vrij is, solliciteren daar 58 mensen op. Het is heel moeilijk om een baan te krijgen. Nou, en dat verhaal hoor je toch wel van iedereen. En in die zin wordt er zelfs ook sympathie uh, gevoeld met uh, de mensen die hier hebben gereld en geplunderd. Ik sprak bijvoorbeeld een vrijwilliger uh, bij zo'n een sociaal project, Een, een soort uh, uh, uh, attractiepark voor kinderen waar ze hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Uh, en die zei ook, ik stond daar te kijken naar die rellen en ik zag uh, ja, een gouden armband op de grond liggen. Ja, waarom zou ik hem niet oppakken? Ik heb ook geen geld. Ik ben ook maar een vrijwilliger. Dus die heeft hij ook in zijn zak gestoken. Dat is de mentaliteit toch een beetje hier. Als we het niet krijgen van de overheid, dan pakken we het zelf wel. En dat is waar Cameron graag iets aan wil doen. Jeroen Jager, dank voor jouw verslag vanuit Tottenham. De beurzen gaan wereldwijd weer omlaag, vooral in Frankrijk. Maar zometeen eerste pensioenen. Verkeersinformatie, Erwin De Art bij de ANWB. Ja, er wordt de hele week nog gewerkt op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Knopend Kleinpolderplein en Knopend de die is dus afgesloten, dat stuk weg. Daarom staat er nu tussen Schiedam-Noord en Knoop het Kleinpolderplein... 3 kilometer file. Maar de andere kant op, op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... staat ook een file tussen Knoop het Kleinpolderplein en Knoop het Ketelplein. Die file is 4 kilometer en er komt door een ongeluk... maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De helft van alle Nederlandse pensioenfondsen... heeft een dekkingsgraad onder de 100 Dat blijkt uit berekening van pensioenadviesbureau Mercer als die situatie niet snel verbetert... dan hebben deze fondsen geen geld om de pensioenen volgend jaar te indexeren. Met de inflatie is dat, hè, Gert-Jan Dennekamp? Dat klopt. De normaal proberen fondsen de pensioenen te verhogen. Eh, producten worden duurder en dat willen ze graag compenseren. Dus ieder jaar komt er iets bij. Dat zat dan als het doel en dat lukt de laatste tijd eigenlijk steeds slechter. Het gevaar bestaat dat komend jaar de helft dat niet kan doen. Welke fondsen zitten daarbij? Nou, niet alle fondsen maken de cijfers bekend... maar we weten in ieder geval dat de grootste fondsen van Nederland daarbij zitten. Dan gaat het om het ABP, het, uh, het Pensioenfonds voor de Ambtenaren. Die zitten onder de 100%. Zorg en Welzijn, die zegt zelf dat ze ruim onder de 105% zitten. En uh, van PME, PMT, de metaalfondsen, weten we niet waar ze nu staan... maar we weten wel dat eind vorige maand... dus voordat uh, de afgelopen twee weken eigenlijk uh, de beurs zo'n duikeling maakte... zij al onder die 100% zaten. Dus zij zitten daar ook tussen... En Meurser, het pensioenadviesbureau... heeft berekend dat niet alleen deze grote fondsen... maar over de hele linie ongeveer de helft van alle fondsen hiermee te maken hebben. En dat betekent dat miljoenen Nederlanders, werknemers en gepensioneerden... hiermee te, mee geconfronteerd worden. Ja, of kunnen worden, want we hebben natuurlijk nog wel een paar maanden te gaan. Als de beurs weer omhoog gaat, dan valt het misschien allemaal weer mee. Ja, dat klopt. En dat zegt bijvoorbeeld ABP ook. Van, ja, we kunnen nu nog niet zeggen wat de consequenties hiervan zijn. Want inderdaad, misschien trekt het wel weer aan... Maar ja, de beurs anticipeert nu op dit moment... toch een wat langduriger, uh, langzame groei. In ieder geval misschien zelfs wel een recessie. Nou ja, dat belooft weinig goed voor de toekomst. En dus zegt bijvoorbeeld een pensioenfonds als Zorg en Welzijn... dat met de huidige cijfers wordt het al heel moeilijk... om volgend jaar te indexeren, de pensioenen te verhogen. Maar die zeggen ook al, met de huidige cijfers wordt het ook al heel moeilijk... om het jaar daarna de pensioenen te verhogen. Dus die zijn uh, tamelijk somber gestemd. En ja, dit bericht komt op de berichten van de afgelopen drie jaar... want heel veel gepensioneerden hebben natuurlijk de afgelopen drie jaar... al helemaal geen verhoging gehad. Niks extra's gehad. gekregen. En door ja, zeg maar de sombere stemming van nu... en ook de verwachting dat dat niet snel verandert... betekent dat toch in ieder geval voor volgend jaar... en misschien het jaar daarna... toch uh, slecht nieuws voor gepensioneerden en werknemers. Die pensioenfondsen, zijn die wat dit betreft... dan afhankelijk van de beurzen... of zijn er ook nog andere dingen waar ze last van hebben? Nou ja, ze... Ze maken verlies op de beurzen, maar over het algemeen valt dat eigenlijk nog wel mee. Ze hebben vooral last van een lage rente. De rente daalt maar steeds en daar hebben zij mee te maken. En dat zorgt er vooral voor dat die dekkingsgraden omlaag gaan. Dus als de beurzen weer wat aantrekken en die rente trekt ook weer aan... dan kan het heel snel weer beter gaan. Dat hebben ze de fondsen ons ook steeds voorgehouden hè, toen het allemaal drie jaar geleden begon. Maar ja, in dit tempo schiet het niet heel erg hard op. Want de beurs vandaag, als we daar even naartoe gaan naar dit moment... tien voor half vijf gaat ook nog niet heel lekker. Ja, het is niet helemaal tien voor half vijf, want ik ben een tijdje geleden hier naar gelopen. het is wel 10 voor half vijf, maar dat is niet jouw laatste informatie. En, en, en, nee, precies, En een minuut, dat kan een hoop miljarden schelen in de huidige beurs. Moet maar ook zijn. Goed, toen ik vertrok was uh, het allemaal echt in de min. Amerika stond op min 4%. procent en dat trok eigenlijk het optimistische begin van Europa ook weer naar beneden. Want we stonden met groene cijfers. Op dit moment is de AIX min 3,5%. Duitsland zelfs nog iets slechter, min 4,5. En Frankrijk het allerslechtst, uh, min 5,3 procent. gert Dennekamp was dat. Frankrijk, de Franse president Sarkozy... heeft zijn vakantie onderbroken in verband met de schuldencrisis. Hij heeft vandaag overleg gevoerd... met de belangrijkste ministers van zijn kabinet. Er zijn zorgen over Frankrijk. Uh, correspondent Frank Renaud in Parijs, Frank. En we hoorden nu dus, die beurs staat goed in het rood. Waar komt dat door? Ja, de beurs staat goed in het rood. Maar wat nog het meest opviel is dat de banken enorm in het rood staan. De drie grote banken van Frankrijk draaien enorme verlies op de beurs vandaag. Neem Société Générale bijvoorbeeld. De tweede bank van het land stond vandaag op min 20 procent op een gegeven moment. Maar komt dat door geruchten? Niet meer en niet minder dan dat. Het gerucht ging dat Société Générale aan de rand van het faillissement stond. En toen kelderde de koers natuurlijk. Toen kwam er ook nog het gerucht bij dat Frankrijk mogelijk zijn hoge kredietwaardigheid zou kwijtraken. Frankrijk heeft nu nog een triple E. Status, hè, zoals dat heet in het jargon, die zou mogelijk verloren gaan. Nou, allebei is ontkend. De Société-generaal zei, we staan niet aan de rand van het faillissement. En de regering heeft bekendgemaakt dat de kredietwaardigheid van Frankrijk... ook niet onder druk staat. Toen werd het verlies iets minder op de beurs. Maar goed, het was even een heel spannend moment. En Sarkozy is dus terug. Komen maatregelen. Wat gaat er gebeuren? Nou, Sarkozy heeft met zijn belangrijkste ministers vanmiddag... meer dan twee uur overlegd inderdaad. Ingelast overleg. Hij is ervoor teruggekomen van zijn vakantieadres. En er zijn een aantal maatregelen aangekondigd. Met name dat het begrotingstekort teruggedrongen wordt zoals voorzien was. Dat betekent in twee jaar halveren bijna. En daarvoor worden extra maatregelen genomen. Die worden de komende twee weken uitgedokterd door de Franse regering. En er wordt gedacht bijvoorbeeld aan een aantal belastingvoordelen... en aftrekposten afschaffen. Dat moet een aantal, flink aantal miljarden opleveren... omdat het begrotingstekort maar op tijd terug te kunnen drinken. Waarmee Sarkozy de financiële markten maar gerust zal stellen. Frankrijk doet zijn best en hoort niet bij het groepje Zuid-Europese landen dat in de risicozone zit. En zal het veel losmaken in Frankrijk? Want er zijn natuurlijk al behoorlijke bezuinigingen geweest waar enorme protesten tegen waren. Nou, iedereen lijkt het er wel over eens dat er bezuinigd moet worden in Frankrijk. Hoor, dat is niet zozeer de discussie. Het punt gaat er een beetje om in Frankrijk. Hoeveel moet je bezuinigen? Want Sarkozy zegt, we moeten in de grondwet opnemen dat elke regering moet daarmee eens zijn. We moeten zoveel mogelijk het begrotingstekort terugdringen naar nul. En daar zijn de socialisten, zo'n grootste tegenstander, verdeeld over. En vergeet niet, het is een verkiezingsjaar in Frankrijk. Dus deze hele problematiek wordt ook nog inzet van de verkiezingen. En Sarkozy zou eigenlijk drie weken op vakantie zijn. Gaat hij nu wel weer terug naar zee of blijft hij maar in Parijs? De verwachting is dat hij terug gaat weer naar zee... naar zijn vrouw Carla Bruni aan de Middellandse Zee. Maar wanneer hij dat doet, weten we nog niet helemaal. Dit was in ieder geval ingelast crisisoverleg. Dankjewel. Dat was Frank Renaut vanuit Parijs. En ons bereikt zojuist het bericht dat de meerderheid van de Tweede Kamer... heeft besloten dat de Kamer terug van recess moet komen hier in Nederland... voor een debat met premier Rutte en de minister van Financiën, De Jager. Die zal er ook wel bij zijn. Dus die worden teruggeroepen van vakantie voor een debat. Na half zes dan hebben wij Kamerlid Plasterk, Ronald Plasterk van de PvdA... en Helma Neperes van de VVD. Die zullen we daar natuurlijk ook even naar vragen. De NOS Radioroute.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 Uh, dit is het begin uh, geweest. Hier wilden ze de grote basiliek uh, bouwen. Uh, je ziet dat ze er een aan, aanzet uh, toe gedaan hebben, maar ze kregen daarvoor uh, de handen niet meteen op elkaar. En toen zijn ze dus uh, alle, alle dorpen, uh, het devotiepark uh, gaan bouwen. En daar hebben ze wel geld voor binnengekregen. Helaas is de basiliek nooit helemaal afgekomen, maar die willen wij dus nu gaan afbouwen als uh, entreegebouw. Carmen de Munnik van het Museum Orientalis belast met de nieuwe fondsen. Die, die gaat plaatsvinden. Want ik ben dus in Museum Orientalis met de radioroute vandaag. Vroeger het Bijbels Openluchtmuseum. Het ging goed, uh, maar ja, er werd een naamsverandering in 2007 gedaan. En in 2009 liepen de bezoekersaantallen zo ver terug... dat het museum dichtging. En nu gaan we proberen op een nieuwe manier van geld bij elkaar te krijgen het museum weer helemaal, helemaal in oude staat... of misschien wel in een vernieuwde staat open te krijgen? Nou, voornamelijk in een vernieuwde staat. Als je naar dit gebouw kijkt... wij willen hier een glazen koepel uh, opzetten... en een soort icoon maken van het, uh, van het park. Uh, daarnaast willen we hier ook winkeltjes creëren... een, een congresgedeelte. Uh, uh, dus wij willen hier ook bedrijvigheid uitnodigen... Om, uh, om in het park te komen. Laten we even naar binnen lopen hier. Deze week, Mark Hamer op zoek naar de veerkracht van Nederland. We zijn op pad met een grote sleutelbos. Maar af en toe moeten we weer proberen een deur open te krijgen. Want het museum is dicht door de week, want dan wordt de druk verbouwd. Alleen in het weekend is het museum open. Helemaal donker hier. Waar zit het licht? Ja, er gaat daar wat aan. Hier gaat wat aan, maar er moet hier ook nog ergens wat aan. Dat doet, dat doet de technische dienst, hè? Ja, zo'n Michel die doet dat altijd. Idee, ik vind het enkel. Nou. Oh, wacht even hier, kijk eens. Ja. Oh. Okay. Ik vind wat knopjes. Ja. Zo zie je maar. Een handige radioverslaggever moet je er altijd bij hebben. Nou ja. <laughs> Precies. We hebben het er vanochtend al over gehad. Het geld wordt binnengehaald niet via de overheid, of een klein beetje, maar vooral particuliere initiatieven. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat doen we op verschillende manieren. We hebben een Mecenas-programma ontwikkeld. We hebben een crowdfunding-website geopend... die is vanaf 1 augustus in de lucht. Wacht even, dat even dat punt. Die crowdfunding, hoe werkt dat? Volgens mij heb ik een blaadje van jullie meegekregen, of niet? Een brochure. Een brochure, ja. Uh, Pakken we er even bij? Dat is de... Nee, wacht ja. even, dit is de Mecenas-voerder. Uh, en wat houdt dat in? Nou, het, het mezenaatschap is uh, gebaseerd op een vijfjarige donatie. Wat we, kan ik dan bijvoorbeeld? bijvoorbeeld ik, ben, ik als particulier, wat, wat zou ik nou mijn, mijn bijdrage kunnen leveren? Nou, je kan een stuk van een pad adopteren, je kan uh, een bank uh, financieren, je kan meenemen... Dus dan krijgen we in het park het, het Mark Hamer-bankje... Exact. Okay. exact. Maar ook bedrijven kunnen, kunnen een bijdrage leveren. We slaan even het blaadje om. Bedrijfsdonaties zijn van harte welkom. Uh, dat is vanaf 500 euro op jaarbasis. Ook voor vijf jaar lang. Uh, we gaan ervan uit dat uh, dat gewoon binnen het PR-budget aftrekbaar is. En hoeveel hebben jullie uiteindelijk nodig? We hebben uiteindelijk 20 miljoen nodig. Uh, we hebben het in twee fases opgeknipt: uh, 14 miljoen voor het eerste gedeelte, de eerste fase, waarin we het park helemaal willen renoveren en uh, aan het publiek weer laten tonen. Het te, de tweede fase is uitbreiden naar de wereldreligies. We willen het boeddhisme en het hindoeïsme uitnodigen en ook zingeving een plek geven in het park. En dan halen jullie mensen binnen via, via de, de nieuwe media. Wat doen jullie allemaal? Uh, Twitter, Facebook, uh, LinkedIn en uh, Hive. Uh, via deze media proberen we de mensen te betrekken bij het park en de fundraising. Uh, maar daarnaast nodigen we dus mensen ook fysiek uit om acties te starten. Uh, we willen bijvoorbeeld uh, dat mensen een, een, een sponsorloop kunnen organiseren. Of een golftoernooi, of wat dan ook. Ze mogen zelf initiatief tonen uh, en het afdragen aan het park. Oké, okay, nou succes met al het geld binnenhalen. Dankjewel, de LOS Radio Route. We zijn terug na het nieuws van half zes met het radio nieuws. En dat nieuws krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De Tweede Kamer komt waarschijnlijk nog volgende week terug van reces... voor een debat over het steunpakket van de Eurolanden voor Griekenland. Een groot deel van de oppositie vindt dat premier Rutte... een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over die steun. Tijdens een briefing vandaag door hoge ambtenaren... bleek dat er nog veel onduidelijk is. De beurzen staan wereldwijd op verlies na de optimistische stemming van vanochtend. De Dow Jones-index in New York staat bijna 4 lager... en ook Europese beurzen staan een paar procent in de min. Analisten maken zich zorgen over de banken in Frankrijk... die veel geld hebben in Italië en Griekenland. In Nationaal Park de Biesbos is voor de tweede keer in korte tijd een wietplantage ontdekt. De kwekerij lag op een afgelegen plek in het natuurgebied. Volgens de politie was de stroomtoevoer amateuristisch uitgevoerd en was de kans op kortsluiting erg groot. En een jongen van acht is gisteravond in IJmuiden van de pier in zee gewaaid. Hij kon snel uit het water worden gehaald en was alleen licht onderkoeld. Hij was van de pier gewaaid door een windvlaag met kracht zeven. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco vroeg. Met bewolking op veel plaatsen en vooral in het noorden van het land ook wat regen. Die regen breidt zich de komende uren iets uit naar het midden, maar in het zuiden blijft het hoofdzakelijk droog. Met soms nog een enkele opklaring. Temperaturen vannacht tussen de 12 en 15 graden. Ook morgen heeft het zuiden overigens de beste papieren... met van tijd tot tijd zon en lange tijd ook droog weer. Naar het midden toe al meer bewolking, een enkele bui... en in het noorden is het vaak grijs en wat regenachtig. Daar temperaturen van 18 graden... terwijl de zon het in het zuiden nog naar 23 graden weet te krijgen. Overigens in de loop van de dag op veel plaatsen wel weer een enkele bui. En dat kan een stevige zijn die van het westen uit over het land drijft. De dagen die volgen blijven wat wisselvallig. Met vrijdag een paar buien en wat zon. Zaterdag wat bewolking en wat langer regen. En zondag weer het buiige weerbeeld met tussendoor ook wat zon. En voor alle dagen geldt dat de temperatuur iets boven de 20 graden ligt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 56 kilometer aan files in Nederland. Dat is uh, iets minder dan normaal. Dat komt door de vakantie natuurlijk. De meeste files worden veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 uh, richting Gouda. Daardoor bijvoorbeeld op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... bij knopend Benelux 4 kilometer file. Ook op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft Zuid en knopend Klein Kleinpolderplein 2. En op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en het Vaanplein 6 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... daardoor tussen Schiedam Noord en knopend Klein Kleinpolderplein 3 kilometer. Op de A20 de andere kant uit, Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen Rotterdam Centrum en Schiedam Noord een file van 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Twee minuten over half zes. Ja, in Londen zou natuurlijk een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld worden vanavond... tussen Engeland en het Nederlandse elftal. Maar door de rellen in de Britse hoofdstad is die wedstrijd afgelast. Een paar honderd Nederlanders waren al naar Londen gereisd daarvoor. Eén van hen, Lammert Kamphuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij spraken gisteren al met elkaar over de onrustige nacht... die u maandagavond nacht heeft gehad. U bent nog steeds in Londen. Hoe, hoe is het vandaag? Um, ja, veel rustiger. Um, gisteravond was het eigenlijk al, uh, al rustig. Toen, toen hebben we ook alweer in deze wijk uh, gewoon buiten kunnen eten tussen de vernieuwde winkelpanden in. En, uh, heel veel politie op straat. Veel burgers met, uh, met bezems die rondliepen om, uh, om alles schoon te vegen. En, uh, en dat is wel een beetje de, de sfeer ook in de wijk. Van, uh, het, een soort trotse vastberadenheid dat de, de, de bewoners weer een... Uh, uh, hun wijk terug willen hebben zoals die uh, de was voor de rellen. En wat voor geluiden hoor je over de relschroepers? Um, ja, hier in, in deze wijk, uh, uh, Kleppem, is, is heel erg het idee... dat, dat er toch uh, uh, mensen zijn geweest van buiten deze wijk. En, en die, hier, uh, die hier niet zelf woonden. Um, en ja, de, de geruchten over wat voor jongens en wat voor motieven ze hebben... en uh, uh, de duidingen van, die, ja, die verschilt heel erg. Er, er zitten natuurlijk uh, uh, jongens bij die gewoon... Uh, mee wilde profiteren van de ellende en er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn geweest die, die boos waren over het incident in, in Tottenham en um, uh, misschien een uitzichtloze positie uh, in hun eigen leven aangrepen om dit te doen. Maar dat, ja, daar, daar, daar hoor je ook hier op straat, uh, er wordt heel veel over discussieerd, dat, dat, dat hoor je en dat merk je, maar uh, ja, er zijn heel verschillende... Verschillende ideeën over. En de politie wordt ook ingezet omdat de vrees is dat anders misschien mensen het recht in eigen hand gaan nemen. Heeft, heeft u daar tekenen van gezien? Um, nou, nee, dat niet. Ik, wat ik wel zie is dat veel politieagenten op dit moment uh, aan het fouilleren zijn. Uh, auto's, uh, zo net hier nog voor het huis, werd er een uh, auto stilgezet waar dan jongens uitgehaald werden. En die werden uh, gefouilleerd en, en een tijd lang uh, ondervraagd door, uh, door die agenten. Er dus wordt heel preventief opgetreden door de ...door de agenten. Um, ja, en, en of er een angst is dat de buurtwoners het recht in eigen hand nemen, dat, dat, dat, um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk wel, wat, wat, we hebben gisteren ook op, op een terrasje wat mensen gesproken die, zeiden, die hier wonen... ...en die zeiden ja, als, dit, als het weer gaat gebeuren dan stappen we gewoon met z'n allen de straat op... ...om onze eigen huizen en winkels te verdedigen. Um, maar goed, dat is nog iets anders dan het recht in eigen hand nemen, denk ik. Goed, nou, sterkte daar, uh, voor zover dat nodig is. Lammert Kamphuis, en dank voor deze berichten uit Londen. Ja, graag gedaan. En ondertussen zie je op de Britse televisie bij Sky bijvoorbeeld... allemaal foto's die worden ge uh, getoond van ruilschoppers van verdachten. Uh, de jacht is echt geopend op de mensen die nog niet zijn gearresteerd. Dat uh, geldt ook voor Manchester. En na zessen zullen wij aandacht besteden aan de situatie daar. Dan, voetballers met heimwee. Wesley Verhoek, speler van ADO Den Haag, is daar een mooi voorbeeld van. Op het laatste moment ketste een transfer van Verhoek naar het Engelse Nottingham Forest af. We hoorden hem gisteren, hij dacht niet te kunnen aarden in Engeland. Jan Hermen de Bruin is hoofdredacteur van Voetbal Elfbad, eh, Voetbalblad 11. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u wel eens eerder zoiets gehoord? Ja hoor, het gebeurt wel vaker dat, uh, dat voetballers niet kunnen aarden en heimwee hebben... Overigens zo spectaculair als, als Wesley het deed om daar al na zes uur achter te komen. Dat is denk ik wel een noefel thema. Er zijn heel veel voetballers die na verloop van tijd uh, niet konden aarden in in, in een ander land. En, en terug aan Nederlandse spelers niet zozeer. Maar heel veel Duitse spelers bijvoorbeeld... die vind je bijna niet in het buitenland. Italiaanse spelers gaan ook heel moedig de grens over Spanjaarden, Idemdito. Dus het is meer van zuidelijke landen naar ons dan omgekeerd. Maar Westie is wel de meest spectaculaire van iedereen. Ja, want als je het hebt over die zuidelijke landen... heeft dat ook niet te maken met de competitie die daar veel sterker is? Dat ze überhaupt niet zoveel te zoeken hebben als in een land in Nederland? Ja, dat, dat, dat, dat geldt zeker voor de topspelers. Maar er zijn natuurlijk ook een hele categorie daaronder... die heel goed in de Nederlandse clubs zouden doen... Uh, maar ja, nogmaals als je in, in Spanje gewend bent met, met, met een levensstijl, met, met nou, letterlijk de siesta en s'avonds om tien, elf uur eten, dat is het natuurlijk niet makkelijk om je in Nederland uh, aan te passen als we hier om een, een uur of zes allemaal aan de aarde willen met groen te gaan. Dus het is best een cultuuroverschot. En Nederlanders zijn heel goed om naar het buitenland te gaan, wij passen ons moeiteloos aan, maar omgekeerd is het wat lastiger. Ja, en ook niet iedereen houdt van pasta, hè? Heeft nee, u daar ook is, voorbeelden dus, van? dat is ook weer waar. Ja, zijn er voorbeelden van mensen die niet in Italië konden aarden? Ja, nou, dat was bijvoorbeeld een fantastisch voorbeeld van, van Mark Hatley. Dat is een Engelse uh, spits. Uh, in de jaren 80, Engels International ook, die was naar AC Milaan gegaan, verdiende daar een enorme schat met geld. Maar wist eigenlijk na verloop van een paar maanden niet hoe snel hij weer terug kon gaan naar Engeland, naar een veel mindere club. Alleen al omdat hij helemaal gek werd van het lezen in Italië en daar gewoon de Engelse cultuur hebben. Jullie hebben het net in de radio uh, uitzending gehad. Engeland is natuurlijk ook een heel apart land en hij miste dan weer het, het, het gaan iedere dag naar de pubs en zo. Een aardig voorbeeld ook is, is, is Martin Jol, die nu uh, manager is in, in, in Engeland. En uh, heel lang in het Duitsland en het buitenland gewerkt heeft, maar toen hij als 18-jarige bij ADO wegging en heeft, maakte hij een transfer naar Bayern München en woonde daar samen met zijn zusje op een, uh, op een klein appartementje, uh, helemaal met z'n tweeën alleen in, in, in München en voelde zich daar toen zo nog niet op zijn gemak dat hij na afloop van iedere wedstrijd razendsnel in zijn Mercedes stapte en in zes uur tijd probeerde nacht te halen om lekker nog even uh, het Scheveninkse strand te zien dat gebeurt. Martin is er later meer dan overheen gekomen, want die is bijna nooit meer in Nederland. Nee. Maar anderen, zoals Vroeg, ja, die, die voelden vanaf het begin eigenlijk aan dat het, dat het niet was. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, van alle Engelse steden, als je toch ergens terechtkomt, moet je vooral niet in Nottingham terechtkomen, want het is, het is niet, uh, niet de mooiste stad uh, die je daar kan vinden. Dus misschien speelde dat ook nog wel een beetje mee. Ja, u zegt van begin af aan voelde die dat. Uh, je kan ook denken, had hij niet even eerder kunnen gaan kijken van tevoren, voordat je een hele transfer op touw zet? Of hoort dat niet bij de voetbalwereld om dat te doen. Ja, normaal gesproken. Niemand heeft dit ook begrepen. Ook zijn zaakwaarnemers niet, zijn ouders niet. Er is al sprake van dat hij naar het buitenland gaat. Eigenlijk al vanaf de winterstop, omdat hij een hele goede eerste competitiehelft had. De afgelopen weken kon hij ook kiezen, bijvoorbeeld naar Glasgow Rangers. Dat was ook afgelopen nog een mogelijkheid geweest vorige week. Die hebben allemaal geld voor hem geboden. Normaal gesproken had ik echt ook wel gedacht. En ik denk dat iedereen in zijn omgeving dat had gedacht. Van dat hij eventjes zijn knopen had geteld. En zichzelf had afgevraagd: ben ik daar eigenlijk wel geschikt voor? Zeker als je naar 6 uur tot de conclusie komt dat je dat, je dat niet, niet bent, wilt. hij wilde ook zijn familie niet missen. Je had natuurlijk Rooston Drenthe van Feyenoord ja. naar Real Madrid, die nam volgens mij zijn halve familie mee. Ja. Dat deed hij ook. Maar goed, een salaris bij Real Madrid... is natuurlijk ook zeggen, een factor vijf of tien keer zo hoog... als wat je kan verdienen bij Nottingham Forest. Dus dan is het voor Drenthe wel wat makkelijker... om je hele familie mee te nemen. En bovendien, vader Verhoek die heeft in Den Haag hier... een hele grote groentezaak. Zijn andere zoon die speelt in, in, in Frankrijk. Dus, die, uh, dus wat moest en de man in Nederland? In Nederland op redelijk niveau voetbal. Dus dat is niet zo makkelijk om dan naar het buitenland mee te gaan. Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Elf. Dank voor uw toelichting op deze gevallen van Heimwee... In het voetbal. Graag gedaan. <laughs> Dag. Dag. Dan gaan wij naar de beurs. De zorgen van beleggers is duidelijk nog niet voorbij. Gisteren leek het erop dat er zoiets als een bodem bereikt was. Vandaag um, lijkt dat een vervolg te krijgen op de Europese beurzen. Dat was althans zo, in de loop van de middag sloeg de stemming alleen om. En staan de beurzen inmiddels wereldwijd in het rood. De AIX is zojuist gesloten met een verlies van 3,4 procent. Steven Sarvati is directeur van Vermogensbeheerder Wijs en Van Oostveen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren spraken we elkaar ook. Toen ging het net een beetje beter en nou weer niet. Waar komt dat vandaag door? Uh, nou, dat komt eigenlijk omdat uh, gisteren al gezegd... de VET die heeft uh, gisteravond een uh, uitspraak gedaan... over het uh, voornemen om de rente tot uh, 2013 niet te verhogen. In eerste instantie wist de markt niet precies wat ze daar nou mee moesten. Uh, wat zie je toen? Dat er een hoop mensen die zijn uit obligaties in de aandelen gegaan... omdat die obligaties tot die tijd eigenlijk niet zo heel veel zullen gaan opleveren... En dan zie je dat de daar toch opveert. Uh, nadien zie je dat de beurs sluit en dan zingt het nieuws in. En dan gaat iedereen analyseren wat er nou precies is gezegd. En uh, welke toonsoorten. En dan komt men er eigenlijk achter dat het uh, uh, uh, slecht nieuws was. Maar probeert dat mooi te verpakken. En uh, dan realiseren ze zich dat ook in Azië en in, in, in Nederland. En dan gaan we open en in de loop van de dag zie je de, de vooruitzichten hoe Amerika open gaat. En dan zakt eigenlijk alles langzamerhand weg. Ja, en dan is er ook nog de zorg over Frankrijk. Ja. Uh, kredietbeoordelaars zeggen... nee, nee, we gaan Frankrijk echt niet afwaarderen. Sarkozy komt met extra bezuinigingen. En dan toch zijn er veel zorgen over Frankrijk... die, die de koersen beïnvloeden. Het is, ja, het is Frankrijk zelf, hè, waar men inderdaad denkt dat een, een, een zoals in Amerika, ook een, een downgrade krijgen. Daarnaast uh, is er ook ineens het gerucht, uh, deed het gedoe rond dat Société Générale, een grote Franse bank, uh, in de financiële problemen zou zitten. En je ziet dat hij uh, vandaag 22 op een gegeven moment lager stond. Uiteindelijk 15 uh, van de beurswaarde verloor, dat is een uh, 2,5 miljard in een dag... Um, een CEAN-detail was eigenlijk dat het gerucht werd versterkt. omdat iemand niet op een afspraak zou zijn gekomen bij uh, het ministerie van Financiën van Société-Generaal. Dus, en was dat uh, ook zo? Dat was ook zo, dat was ook bevestigd. En uh, uh, dan is ja, dat, uh, iedereen is natuurlijk al heel erg uh, argwanend. En op het moment dat dat gebeurt, uh, ja, dan loopt zomaar de koers inderdaad heel hard onderuit. En zat er nog een, een verhaal achter? Nee, niet anders dat hij er niet was. Dus dat was een, uh, een dure gemiste afspraak. Nou. Uh, uh, dus, uh, maar goed, uh, uh, daarna zie je überhaupt uh, op dit moment dat iemand iedereen is heel erg nerveus. En bij het minste of geringste uh, zie je wat ze dan uh, zeggen, een grote verkoopdruk ontstaan. En uh, dalen de koersen. Uh, je ziet uh, bij de Eurostox 50 vandaag ook, dat zijn uh, de grootste, 50 grootste Europese bedrijven, zie je eigenlijk geen één stijgen, alleen maar dalers. En is dat een situatie waar u bijvoorbeeld aan, aan kan, kunt verdienen? Ja, dat, uh, dat, dat, dat doen we ook. Uh, dat is al een keer eerder misschien gezegd. Maar je kan door middel van uh, kan je, je verzekeren en kan je, je beschermen tegen dit soort dalingen. En uh, daarnaast is het zo, dat is ook meer waar, dat al die bedrijven die in waarde uh, afnemen... zijn niet in één keer slechte bedrijven. En uh, die gaan op een gegeven moment ook wel weer omhoog. En wat wordt uh, het andere belangrijke nieuws deze week waar beleggers op gaan letten? Uh, het andere belangrijke nieuws deze week is, nou ja, eigenlijk maakt het niet zo gek van uit wat er voor nieuws komt, uh, omdat men zo nerveus is, uh, uh, uh, kan het alle kanten op sluiten. Je ziet ook op een dag als vandaag. De, de, de, je gaat van hoog naar laag, naar nog lager. Gisteren hebben we ook een hele rare dag gehad. Er uh, zitten ook twintig uh, punten tussen het hoogste en het laagste moment van de dag. Uh, het, het, het is heel onrustig op dit moment. En waar men eigenlijk een beetje op zit te wachten is tot er vanuit uh, Europa, Europa, met name Europa, duidelijkheid komt over hoe ze hier de problematiek gaan aanpakken. Daar ga ik uh, zo meteen over praten met twee Kamerleden. Dus ik zou zeggen: blijf luisteren, meneer Schof. Dank, directeur van Vermogensbeheerderwijs en van Oostveen. Zo dus Ronald Plasterk en Helma Nipperus van de PvdA en de VVD. Verkeersinformatie, de A20. Erwin de Hart. Ja, dat is, uh, dat is bij Rotterdam. Daar staan de files inderdaad. Een stuk of twintig op dit moment. Uh, dat heeft inderdaad te maken met de afgesloten A20 richting Gouda. Dan helpt het ook niet mee als op de omleidingsroute een ongeluk gebeurt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... 8 kilometer tussen Knopert-Debrekseplein en Knoop het ketelplein De linkerrijstrook is daar dicht. En ook op de N15 is een ongeluk gebeurd. Maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet. 7 kilometer en daar is de linkerrijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De Tweede Kamer komt volgende week terug van de reces... voor een debat met premier Rutte en minister Jankees de Jager van Financiën... om te praten over het reddingsplan voor Griekenland. Vandaag was er een briefing, zoals dat heet... van topambtenaren van het ministerie van Financiën en van de Nederlandse Bank. Uh, ambtenaren die erbij waren tijdens de Eurotop in Brussel... toen die afspraken over Griekenland gemaakt werden. Helman Neperes van de VVD en Ronald Plasterk van de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Plaster, kennelijk was die briefing niet goed genoeg... dat nu de premier en de minister alsnog terug moeten komen van vakantie. Nou, ik zou juist het omgekeerde uh, concluderen. Die briefing was heel erg goed. Uh, de gaf de getallen echt nu helder op een rijtje. We hebben ook als Kamer drie uur lang uh, uh, erover kunnen praten... om het allemaal helemaal helder in beeld te krijgen. En mijn conclusie daaruit is dat het toch echt een ander plaatje is. Dat het plaatje dat minister-president uh, aanvankelijk aan de pers presenteerde. Uh, maar dat was ook wel duidelijk, toch? Daar is nog een brief van minister De Jager overheen gekomen. Ja, maar in die brief staat dan dat, dat er, ja, helaas, die betreurde men... dat er ergens wat misverstanden waren ontstaan. Maar dat is het niet. Er zijn geen misverstanden ontstaan. Het is echt de vraag of, of Rutte op het moment dat hij voor die camera stond... wel helemaal helder in beeld had waar hij precies de handtekening voor gezet had. Um, en dat scheelde niet een beetje, dat scheelde 50 miljard... En nou ja, goed, ik wil nu gewoon van hem, dat, daar kunnen die ambtenaren nu verder ook niks meer aan doen. Het is nu een politieke vraag: van hem weten hoe heeft dat kunnen gebeuren? Uh, hij heeft aanvankelijk dus tegen Nederland gezegd: Dit pakket van ongeveer 100 miljard, waarvan de banken de helft bijdragen, dat moet het maar zijn. En dan moeten ze een paar dagen later de minister van Financiën zeggen: Nou, het ligt ietsje anders, want het is een pakket wat, wat minstens de helft meer is. En de, de bijdrage van de, van de overheden, dus gewoon de burgers, gewoon. is ook uh, bijna dubbelen. Ja, dat, dat kan niet zomaar passeren. Dus dat moeten we nu echt met hem gaan uh, bespreken. En bent u daar blij om, mevrouw Peres, dat Mark Rutte nu de kans krijgt om uit te leggen wat hij toen die vrijdagmiddag bedoelde? Dat lijkt me op zich niet verkeerd. Ik zou er zelf niet om vragen, maar nu een aantal partijen dat gewoon wil, hebben ze dat recht. Ik zeg er wel bij, ik heb die opname van die persconferentie, hij duurt 20 minuten, heb ik helemaal terug luisterd, Dan kun je twijfelen na 1 minuut en 50 seconden van wat bedoelt de premier precies. Bedoelt maar daarna is die gewoon in al die andere minuten gewoon helder. Wat mij betreft dus niet nodig. Laten we over de inhoud praten, want dat is mijn echte punt van zorg. Hoe kun je nou gewoon stappen maken dat je met Italië en Spanje... dat niet nog meer miljarden gaat kosten. Maar een debat, nogmaals, wij blokkeren dat uh, gewoon niet... want als mensen daar behoefte aan hebben... maar ik heb meer behoefte aan, hoe, hoe gaat die verdere invulling... Kijk je niet nog meer miljarden kwijt als je niet uh, Spanje en Italië en ook Griekenland uh, meer, ik zou het bijna noemen, in judo-termen in de houtgreep neemt. Dat is mijn echte punt van zorg. Want voordat we over Spanje en Italië uh, praten, meneer Plasterk, eerst Griekenland, want dat is 21 juli besloten in Brussel, wat daar aan moet gebeuren, voor zover u het nu begrepen hebt. Is, is dat een afspraak, een plan voor Griekenland met een bijdrage van Nederland, ook aan dat noodfonds, dat u steunt? Nou ja, ik wil nu eerst eigenlijk gewoon van de regering volmondig horen wat zij ons voorstellen. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben een debat gehad voordat die Eurotop begon. Waarin de regering zei: "We gaan Griekenland proberen te redden. Dat pakket kost ongeveer 85 miljard." En, zei toen de minister van Financiën... daarvan zullen de banken dan ongeveer een derde moeten bijdragen. Dus dan denk je als Kamerlid van... nou ja, dan uh, twee derde komt dan van de belastingbetaler. Dus dat is twee derde van 85 miljard. Nou, laat het 60 miljard zijn wat het kost. Nu komt men terug met een pakket dat meer dan twee keer zo groot is. En waar ook de bijdrage van de belastingbetaler... meer dan twee keer zo groot is. En, dan gaat en steunt bijna, u dat? Nou ja, dan wil ik dus eigenlijk eerst... dat nu gewoon de minister-president ervoor gaat staan. Als kerel. En zegt, luister... Uh, ik heb me laten overtuigen, maar dat zou ik willen weten hoe dat is gegaan... maar ik heb me laten overtuigen door mijn collega's in Brussel... dat we eigenlijk toch twee keer zoveel eraan zouden moeten betalen... om die en die redenen. Dat wisten we niet... Toen we eerder met de Tweede Kamer praten, sorry, maar dat is een nieuw feit. Nou ja, kijk, als hij zoiets zegt met argumenten erbij, dan gaan we daarna inhoudelijk kijken of we dat kunnen steunen. Maar kunt u die balans niet nu al opmaken? U heeft een briefing gehad, u heeft alle andere Europese leiders gehoord. Daar heeft u Mark Rutte toch niet voor nodig? Nee, want er zit wel een patroon in. Kijk, aanvankelijk was zijn minister De Jager van is aan Griekenland alleen maar een lening. En we krijgen alles terug met rente. Toen kwam daarna er komt een steunfonds van 440 miljard. Maar daar kunnen we alles van doen. Toen werd dat fonds opeens twee keer zo groot. Het werd 750 miljard. Maar dan zegt u toch nee? Genoeg is nou genoeg. Ja, ik, ik wil nu wel. En vandaag overigens bleek al dat dat fonds van 750 miljard is het inmiddels. Dat er al werd gezegd door een van die ambtenaren. Nou, misschien wordt dat nog wel weer hoger. <lacht> ja, dus voor ik Italië wil niet... en, en, en Spanje. Ja, maar, maar dat ik moeten vind... we dus niet doen. Dan, nou ja, dat weet ik niet. Ik hoor nu de VVD zeggen dat moeten we dus niet doen. Uh, dat, dat, ik ben benieuwd wat, wat de regerings... Uh, uh, wat de regering nee. daarvan vindt. Nee. Maar, ja, maar mevrouw Peres, want als we heel even nog bij Griekenland blijven... steunt u die, die plannen voor Griekenland... zoals ze vanmiddag zijn voorgespiegeld? Ja, er wordt nu ongeveer gedaan door de heer Plaster... alsof hij van zijn stoel gevallen is vanmiddag... en iets ja. nieuws heeft gehoord. Nou, Hij zat gewoon vrij stevig, kon ik zien. Maar het zijn gewoon de dingen die ook eerder gewoon... in de brief aan de Kamer zijn uh, gemeld. Uh, gewoon zijn gemeld in brieven aan de Kamer na dat overleg... en goed om erover te praten... Dat vind ik prima. Ik zou zelf uh, zeggen, doe even meer. Want ik heb ook vragen. Wij mm -hmm. wachten eigenlijk allemaal over die brief. En dat is heel wezenlijk. Wat wordt de precieze invulling? Nou, daar hebben denk dan ik de u... heer Plastek en ik gewoon allebei behoefte aan. En daar het mm -hmm. natuurlijk gewoon in. Maar steunt u de plannen zoals ze er nu liggen? Zoals ze tot nu toe liggen, zeg ik, steunen wij daar. Maar we hebben wel een duidelijk een aantal hele kritische vragen. Want wat zijn nou die open eindjes? Daar wil ik echt gewoon meer van weten. Wat wordt het verhaal de bijdrage van het Internationaal Monetair Fonds? En hoe kunnen we bereiken dat het niet een soort open rekening wordt? Want dat moet voor mij echt veel helderder worden. Want anders uh, wordt het ongeveer elke keer weer bij die kamer komen. En dan begrijp ik wel de ergernis, het gevoel daarbij van de heer Plaster van, je moet wel meer weten, maar ik wil dus echt weten... wat gebeurt er met die andere landen en hoe hard zijn die afspraken... en wat zijn nou de echte risico's die wij als belastingbetaler... dat zijn we allemaal lopen. En die vragen heb ik ook. Ik zou er twee weken mee willen wachten, want dan is er meer informatie. Maar als we nou toch een debat krijgen, hè, dan moeten we dat naar gewone bespreken. Terwijl die financiële markten zoiets dus hebben, schiet nou eens op, politici. Ja, politici moeten natuurlijk opschieten... maar je moet wel een zorgvuldige informatie hebben. Wat dat betreft kan ik me dus iets voorstellen om bijeen te komen... van wat wordt nou precies met wat bedoeld. Aan meer verwarring, denk ik, wordt iedereen alleen maar uh, onrustig van. En dat is een werkelijkheid waar je helaas niet meteen... alle garanties kunt uh, geven. En juist ook de term garantie geeft hier opnieuw alweer discussie. En de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso... die uh, riep vorige week op tot een discussie tussen de regeringsleiders... om dat noodfonds uh, te veranderen verhogen, iets waar hij voorstander van is... voor het geval Italië en Spanje... in de problemen zouden komen. Ik hoorde u... mevrouw Peres heel duidelijk zeggen nee... Ik, dat wil, gaat niet gebeuren. ik wil eerst horen wat er gaat gebeuren. Spanje en, of Spanje en Italië. Je raakt in de war van al die landen. Om echt te zorgen hoe je daar een stuk grip op krijgt. Want anders is het gewoon een open put. Een open regeling waar je aan geen einde komt. Dat is voor mij essentieel. Dat duidelijk wordt wat zijn de afspraken met Spanje en Italië. En natuurlijk ook verder met Griekenland. En dan is alles bespreekbaar. Maar eerst moet dat geregeld zijn. Want anders uh, is het einde zoek. En Berlusconi gaat sneller bezig. Zuinigen, wil alles snel op orde brengen, dat is voor u niet een voldoende garantie. Ik vind dat mooi dat u dat wil doen. Dat spreekt mij aan. Maar uh, ik heb altijd in het voetbal geleerd: geen woorden, maar daden. Uh, uh, meneer Plasterk, wat u betreft, daden wat verhoging betreft van dat noodfonds of zegt u ook ho, ho, ho. Nou ja, ik heb omdat ik zo, zojuist al zei: dat ik toch een beetje patroon in zie. van elke keer een extra schijfje van die salami worst wordt er weer afgesneden. Uh, maar ik zou nu de hele worst wel een keer willen zien. En als ik de brief van de regering. Goed lees, dan wordt het verhogen van dat noodfonds. Nog hoger dan die 750 miljard. Niet uitgesloten door de regering. Oh. En ik denk dat. Nee, ja, dat ze staat erbij dat het geen wondermiddel is. Zeg dat het dan ook werkt. Nee, maar als je, als je iets uitsluit, dan zeg je gewoon: ik sluit het uit. Niemand nee. denkt dat het een wondermiddel is. No. Um, en ik, ik, langzamerhand denk ik dat ik wel kan voorspellen dat het over drie weken komt men dan terug. Zegt, nou ja, we hebben het nog eens in Brussel goed over gehad. Net zoals het hiermee is gebleken. En het moet toch weer twee keer zoveel worden. Ja, maar en meneer Als je dat blijft ik... doen, dan, dan moet je niet verbaasd zijn dat de Nederlandse burgers op een gegeven moment alle vertrouwen in zo'n proces ja. verliezen. Nu zie ik ook wel een beetje een patroon bij uw partij... want u roept de eerste hele tijd... nou, ik weet het allemaal niet heel kritisch... en uiteindelijk helpt de PvdA uh, steeds het kabinet aan de meerderheid hiermee. Nou ja. Gaan we dat over drie weken ook zien? Ik vind dat het kabinet als, als het kabinet onze steun um, beoogt te krijgen... dat we er dan ook recht op hebben dat we een compleet plaatje krijgen. En, en een eerlijk plaatje. En dat het in totale openheid gebeurt. En ik vind dat we nu wel heel vaak, en daarom ben ik er inderdaad ontevreden over... Um, een beetje een onvloersd verhaal krijgen. Een vaag ja. verhaal krijgen. Ik, Ik zou het ook graag scherper zien, maar er is wel heel duidelijk gezegd... er wordt aan gewerkt. Ik wil ook dat het scherper en concreter wordt. Maar juist ook met die risicolanden, wat doe je daaraan? En dan ga je erover praten, het moet scherper. En men had daarover... Eerlijk moeten zijn, we weten nog niet alles. Maar maak nu wel binnen twee weken duidelijk wat je wel gaat doen. Want daar heeft iedereen gewoon recht op. En heb ik zelf ook gewoon behoefte aan. Net als zeker ook de heer Plasterk. Ja, ja, meneer Plasterk, nee, ik wou het hierbij laten. Dat doen wij gewoon een andere keer. Okay. Want wij gaan hier nog heel vaak over spreken. Dat weet ik nou al. Meneer Plasterk van de PvdA, dank u wel. En mevrouw Neperis van de VVD, u ook dank u wel. En sterkte met alle cijfers. Graag gedaan. Dag. Dag. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Bij het Britse Sky News zijn waarschijnlijk alle vakantieverloven ingetrokken. De site van de nieuwscenter barst bijna uit zijn voegen. door al het nieuws over de rellen. De site is helemaal geel-rood gekleurd. Door alle filmpjes en foto's van brandende gebouwen en auto's. Op de hoofdpagina staat een schokkend filmpje uit Birmingham. Er liggen drie jonge mannen levenloos naast een brandende auto. Ze werden overreden, waarschijnlijk omdat ze plunderaars wilden tegenhouden. Een man die de slachtoffers de hulp schoot, kreeg de schrik van zijn leven. Hij zag dat zijn eigen zoon ertussen lag. My instinct was to help the three people. I didn't know who they were. And somebody from behind told me that my son was lying behind me. So I started CPR on my own son. My face was covered in blood. My hands were covered in blood. Why? NRC gaat er waarschijnlijk vanuit dat iedereen de beelden van de rellen al kent, want de voorpagina is opvallend sober. Geen foto, enkel een stuk met de kop. Wat smulde op straat is nu ontploft. Politici hebben het over ordinaire diefstallen... maar jeugdwerkers, sociologen en criminologen zeggen wat anders. Nu komt aan de oppervlakte wat ze al langer op straat voelden. Ontevredenheid onder jongeren in de enorme sociale woningbouwbuurten. Zonder familiestructuur, zonder besef van autoriteit en zonder toekomstperspectief. Jongeren die niet meer naar hun wijkcentrum kunnen omdat dat is wegbezuinigd. Die zagen hoe bankiers roekeloos omsprongen met hun geld. Hoe de politie zich liet omkopen door journalisten. En hoe politici schoemelden met hun declaraties. In het Parool zegt een jongere werker dat het veel simpeler ligt. In het district Hackney bijvoorbeeld wonen aan de ene kant de rijke artiesten... en aan de andere kant de mensen die niets hebben. Afrikanen, Antillianen, Turken, Oost-Europeanen, die grijpen gewoon hun kans. Dat is ook de conclusie van een BBC-verslaggever. Hij kan zijn oren niet geloven. De jongeren plunderden enkel omdat het kan. Ook een presentator van de BBC is verbijsterd. Waarom reageert de burgemeester van Londen zo koeltjes... Plunderaars in zijn stad konden gewoon hun gang gaan omdat er bijna niet opgetreden werd. They were doing it because, as some of those lads we just heard from in Manchester, the same It's sort of thing. They were doing it because they could get away it with it. It was the absolutely question... chilling. Right, but the question is whether they should have been allowed to get away with And it. And the, the answer, is the the the the answer well. to that is no. Sky News legt een link tussen premier Cameron en president Bush... die destijds te laat in actie kwam naar de orkaan Katrina. Het falende leiderschap van Cameron blijft waarschijnlijk langer nasmeulen... dan de branden, zegt Sky News. De kop boven het artikel wordt dit Cameron's Katrina. Een Chinese krant concludeert na de rellen... dat de westerse democratieën op hun laatste benen lopen. Volgens de New York Times zijn de Amerikanen nogal verbaasd over de Britse politie... omdat die de railschoppers ongewapend te lijf ging. En de regering van Iran zegt juist dat de veel te hard worden aangepakt. Dit is onnodig politiegeweld tegen onschuldige burgers, staat in een officiële verklaring. Er zouden waarnemers moeten worden gestuurd die kijken of de mensenrechten zijn geschonden. Het is natuurlijk geen toeval dat Iran daarover begint. Ja, Want Iran krijgt zelf veel kritiek over de behandeling van demonstranten. En ook Libië grijpt het nieuws aan voor wat leedvermaak. Een Libische minister zegt... de Britse regering is niet legitiem... en moet vanwege het harde ingrijpen vertrekken. De kritiek die komt vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het mediaoverzicht. Dankjewel je Martijn Nijhuis. Na zes zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hebben we contact met Manchester. Afgelopen nacht werden ook daar winkels en auto's vernield. Daphne Dashaar stond daar met haar neus bovenop en doet zometeen verslag. Ook hoe het nu in de stad is. En we gaan bellen met de burgemeester van IJsselstein. Want de beste man heeft al, al, alle straten van zijn stad doorgelopen. We gaan horen wat hij daar heeft gezien. Tot zometeen.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 Met zaterdag Manon Blaas van Zembla. De politiek schrok ook. De minister heeft ons laten weten voor de camera. We gaan er extra op toezien dat die protocollen die er zijn... want ze zijn er wel, echt worden nageleefd. Luizen in de pelt. Zaterdag in Aagos Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.